Onze hulp is in de naam van de Heer, de Almachtige Schepper van hemel en aarde, die trouw blijft tot in alle eeuwigheid en niet loslaat enig werk wat Zijn hand begon. Amen. Aan de gemeente wordt bekendgemaakt dat dinsdag 22 januari in de Hazelaar is overleden Aaltje Grolleman Klein in de leeftijd van 91 jaar. De begrafenis heeft gisteren plaats gehad. Gemeente, wilt u de familie, kinderen, klein en achterkleinkinderen gedenken in uw gebeden? Donderdag 24 januari is in de gemeente in, in Genemuiden overleden Teunis Rijfkogel in de leeftijd van 87 jaar. De rouwdienst zal aanstaande dinsdag om half twaalf in de regenboog worden gehouden. Wilt u zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen ook gedenken in uw gebeden? En tot zichzelf gekomen zijnde... zei hij... Hoeveel huurlingen van mijn vader hebben overvloed van brood? En ik verga van de honger. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. En ik zal tegen hem zeggen... Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden... Maak mij als een van uw huurlingen. En opstaande ging hij naar zijn vader. We willen zingen, Psalm 34, vers 6. Komt kinderen, hoort naar mij, neemt mijn getrouwe raad in acht. En wat er verder volgt, in Psalm 34, en daarvan het zesde vers. Gemeente, ik lees u de wet des Heren uit Exodus 20. En in antwoord op de wet willen we zingen Psalm 34, vers 8. God slaat een gram gezicht op bozen die hem tegenstaan... maar hij ziet gunstig neer op hem die naar zijn wetten leeft. Toen sprak God al deze woorden, zeggende... Ik ben de Heere, uw God...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 Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt. De zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag. En heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder. Opdat uw dagen verlengd worden. In het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naast. Gij zult niet begeren uw naast een huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmacht, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naast is en al het volk. Zag de donderen en de bliksemen. En het geluid van de bazuin en de roken de berg. Toen het volk zulks zag, weken ze af en stonden van verre. En ze zeiden tot Mozes, spreek gij met ons en wij zullen horen. En dat God met ons niet spreekt, opdat we niet sterven. En Mozes zei tot het volk, Vreest niet, want God is gekomen... ...opdat hij u verzocht en opdat zijn vrezen voor uw aangezicht zou zijn dat gij niet zonder het Zullen we ons verootmoedigen in gebed? O eeuwige God... Wat een wonder. En geef dat het ook zo mag beleefd worden... Dat we vanochtend hier nog mochten komen. Niet weggeraapt. Niet naar uw oordeel over ons leven... Gevondenst. Maar dat we hier nog mogen komen om te schuilen in het bloed van de Heer Jezus. Om nog genade te verkrijgen, te zoeken daar aan de troon van de genade om voor u te komen. En we willen u zo danken dat uw dienst doorgaat. En dat u nodigt. En dat we mochten komen. Heel God, wij komen hier op uw dag voor u om onze vergankelijkheid te beleven. De ernst en de kortstondigheid van ons bestaan te beseffen. We hebben het net gehoord. Twee gemeenteleden weggenomen afgelopen week. En dat kan als je oud bent, maar dat kan ook als je jong bent. Dat weten we zo goed, heren. En dan komen we zo op. Als we de wet met elkaar gelezen en gehoord hebben. Met onze schuld voor u. Schuld vanwege onze onmacht. Terwijl we wel verantwoordelijk zijn voor alle dingen. Schuld vanwege ook onverschilligheid. Omdat we die verantwoordelijkheid vaak van ons afschuiven. En ook schuld vanwege kwaadwilligheid, omdat we zo moeizaam vergeven, Heer God. Zo moeizaam op de knieën gaan, ook voor elkaar. Schuld omdat we niet leefden vanuit uw liefde. O Heer, ik vraag het u zo, wilt u met uw liefde over ons komen, over onze gemeente? Want daar, daar groeit uw gemeente van. Want een kind groeit niet alleen van eten, maar vooral van liefde. Ach, Heere, wilt u ons hart voor u openen? Dat we uw liefde leren beseffen. Vergeef ons, Heere. Als we zo voor uw wet kwamen, vergeef ons alle zonden. En ontferm u over ons. En dan willen we u bidden, schenk ons uw woord vanmorgen. Hier in de kerk. En thuis aan de kerktelefoon. Dat er contact komt tussen uw hart en ons hart. Dat we niet alleen instemmen, maar het ter harte nemen. En dat het ons een bron van leven wordt. Dat we stappen van gehoorzaamheid gaan ondernemen. Dat het een bron van hoop wordt. We bieden u dit in Jezus naam. Amen. We gaan lezen uit Gods heilig woord, uit prediker. Prediker 11, vanaf vers 7 tot 12 vers 7. Vers 7. Verder, het licht is zoet en het is de ogen goed de zon te aanschouwen. Maar indien de mens veel jaren leeft en verblijft zich in die alle, zo laat hem ook gedenken aan de dagen der duisternis. Want die zullen veel zijn. En al wat gekomen is, is ijdelheid. Verblijft u o jongeling in uw jeugd en laat uw hart zich vermaken in de dagen van uw jongelingschap en wandel in de wegen van uw hart en in de aanschouwing van uw ogen, maar weet dat God om al deze dingen u zal doen komen voor het gericht. Zo doet dan de toornigheid wijken van uw hart en doe het kwade weg van uw vlees, want de jeugd en de jongheid is ijdelheid. En gedenk aan uw schep. In de dagen van uw jongelingschap. Eer dat de kwade dagen komen. En de jaren naderen van de welke gij zeggen zult. Ik heb geen lust in dezelfde. Eer dan. De zon en het licht en de maan en de sterven verduisterd worden. En de wolken wederkomen naar de regen. In de dag wanneer de wachters van het huis zullen beven. En de sterke mannen zichzelf zullen krommen en de maalsters zullen stilstaan omdat ze minder geworden zijn. En die door de vensters zien verduisterd zullen worden. En de twee deuren naar de straat zullen gesloten worden. Als er is een nederig geluid der maling en hij opstaat op de stem van het vogeltje. En al de zangeressen neergebogen zullen worden. Ook wanneer zij voor de hoogte zullen vrezen. En dat er verschrikkingen zullen zijn op de weg. En de amandelboom zal bloeien. En dat de springgaan zichzelf een last zal wezen. En dat de lust zal vergaan. Want de mens gaat naar zijn eeuwig huis. En de rouwklagers zullen in de straat omgaan. Eer dan het zilveren koord ontketend wordt... En de gulde schaal in stukken gestoten wordt en de kruik aan de springaarde gebroken wordt en het rat aan de boornput in stukken gestoten wordt. En dat het stof wederom tot aarde keert als het geweest is. En de geest weder tot God keert die hem gegeven heeft. De kerntekst voor de prediking is prediker 12 vers 1. En gedenk aan uw schepper in de dagen uw jongelingschap. Eer dat de kwade dagen komen en de jaren naderen van de welke gij zeggen zult. Ik heb geen lust in dezelfde. We gaan zingen Psalm 71 vers 12 en 13. Dat is die psalm die we zingen als we ouder zijn geworden. Gij hebt mij van mijn kindse dagen geleid en onderricht, Maar nog blijf ik naar mijn plicht van uw wonderen blij gewaagd. O God wil mij bewaren bij het klimmen mijner jaren. En blijf mij in mijn grijsheid sterken. Verkwik mijn ouderdom. En wat er verder volgt, maar dat zal eerst worden gecollecteerd... En de eerste collecte is voor de diakonie met andere woorden, jeugdwerk. De tweede collecte is voor het kerkelijk en pastoraal werk. En bij de uitgang zal er gecollecteerd worden voor het onderhoud van de kerkelijke gebouwen. En al deze collecten worden hartelijk aanbevolen. Er zijn nog wat mededelingen. Het college van kerkrentmeesters deelt u mee dat deze week en volgende week... ...voor stemgerechtigde lidmaten de begroting 2008 ter inzage ligt... ...van maandag tot en met vrijdag telkens van 7 tot 8 uur in de regenboog. De begroting. We herinneren u eraan dat aanstaande dinsdagavond de 29 januari. De geloofsopbouwavond is met het thema. Voel je thuis in de Bijbel. Waar u afgelopen zondagmorgen een flyer van heeft ontvangen. Het is een praktische avond. Om te leren hoe we het doen met onze kinderen. Er zijn helaas nog weinig opgaves binnen. U kunt zich... U kunt zich tot de het morgen nog opgeven bij jeugdoudelijk Dirk van den Berg. Zijn nummer is 477-2008. Zullen we ook in deze samen gemeente zijn? We hopen op een gezegende avond waarbij we elkaar graag handreikingen willen geven. hoe we in ons gezin omgaan met het Bijbelezen. Aanstaande dinsdagavond is er ook weer de oudere lidmatenkring. Dat voor, tot zover de afkondigingen. Na de preek zingen we zonder nadere aankondiging Psalm 103, vers 9. Maar s Heere Gunt zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Zijn trouw rust zelfs op het late nageslacht: dat zijn verbond die trouwloos wil schenden, nog van zijn wet afkerig de oren wenden, maar die naar eis van Gods verbond betracht. Enige tijd geleden was ik op bezoek bij een oudere man. En we zongen samen een psalm. Dat is, dat is zo heerlijk he, om die eeuwige liederen te zingen. Liederen van 3000 jaar oud. En die man die vertelde me toen dat hij al die liederen... al had geleerd toen hij jong was. Als kind, op school... En nu, nu die oud was geworden waren die woorden... Die waren hem zo eigen geworden door al de jaren heen. Die waren zo diep in hem gegaan dat nu die oud was geworden waren die woorden zo nabij. Zo van hemzelf. Dat het waren woorden geworden van troost en kracht. En we spraken er even over... Hoe fijn het is als je van jongs af aan de, de Heer hebt leren kennen. Als je zijn stem hebt leren verstaan. Als je je nood hebt leren klagen daarboven. Ja gemeente, dan ben je diep te beklagen als je dat... Laat verslobberen in je leven. Als je dat hebt laten verslobberen al die goede jaren, Dan is je oude dag zo koud. Zo hopeloos. Dan is er geen landingsplaats voor de woorden van God. En toen heb ik dat gedeelte uit Prediker gelezen. Ik had dat wel meer gedaan. Ik wist dat hij dat erg mooi vond. Ja, vertelde hij me dat hij heeft een domerij vroeger eens zo mooi uitgelegd. Ja, wat het nou allemaal precies betekenen, dat weet ik niet meer. Maar het was geweld. Ja, het schoot zomaar toen maar uit mijn mond. Toen zei ik, zal ik dat dan ook nog eens proberen te doen? Als ik nog eens mag preken. Ach, zei hij, dat kan je wel proberen. Iedereen heeft zijn gaven natuurlijk. Maar zo mooi als het toen was. Nou, ik zei, ik wil het toch eens doen. En toevallig kort erop werd ik gebeld of ik deze dienst wilde leiden. En zo ben ik dus tot deze tekst gekomen. Prediker 12, vers 1. Misschien wilt u meelezen. En gedenk aan uw schepper in de dagen van uw jongelingschap. Eer dat de kwade dagen komen en de jaren naderen van de welke gij zeggen zult. Ik heb geen lust in dezelf. Ja, we hebben een gedeelte gelezen met elkaar uit Prediker. En dat is Oosterse wijsheid. Maar ook wijsheid van iemand die de God van Israël heeft leren kennen. Leren vrezen. Hij heeft een boek geschreven. Waarin hij probeert stil te staan bij het leven en daar eerlijk naar te kijken. En daar is moed voor nodig. Want de confrontatie met de realiteit is vaak pijnlijk. En daarom spreekt de prediker ons niet rechtstreeks aan, maar hij schildert in beelden. Hij schildert in beelden de ernst van het leven. Al worden in eerste instantie jonge mensen aangesproken. Het geldt natuurlijk ook voor mensen die al wat ouder zijn en nog ouder. En voor oude mensen. Want het is een oproep van onze schepper. De preek gaat ook over oud zijn. Hoe dat is. Een zaak waar we allemaal mee te maken zullen krijgen. Tenminste, als de Heer ons tijd van leven geeft. Dus de preek is vandaag voor jong en oud. Voor ons allemaal een confrontatie, maar wel eerlijk. Het is een preek die gericht is op ons behoud. De prediker wil ons redden van onze dwaze neiging om de realiteit te ontkennen. Wij vluchten zo graag in allerlei zaken die wel leuk lijken, die wel plezierig lijken. Maar die uiteindelijk ons verderf bewerkstelligen. We zitten zo vaak in afleiding of verleiding. Wij leven. We leven pas in pleziertjes en in uitjes. Daarom las ik dat van de verloren zoon. Zo heeft de verloren zoon ook gedaan. Maar gelukkig kwam hij bij tijds bij zinnen. Hij kwam tot zichzelf en uiteindelijk gedacht hij aan vader. En dat staat in direct verband met onze tekst. Om onze schepper te gedenken. En de waarheid van ons leven onder ogen te zien. Omdat het anders helemaal niet goed komt... Met onze relatie tot God. Ja, waarom begonnen we zomaar te lezen in hoofdstuk 11 vers 7. Nu als we vers 7 en 8 lezen. Kijk maar mee hoor. Verder het licht is zoet en het is de ogen goed de zon te aanschouwen. Maar indien de mens veel jaren leeft en verblijft zich in die allen. Zo laat hem ook gedenk aan de dagen der duisternis. Dan zien we dat vers 7 en 8 een inleiding is op wat er verder volgt met dat woord gedenken. Gedenk aan de dagen van de duisternis. Gedenk aan uw schepper. Het licht is zoet. En het is voor de ogen goed de zon te aanschouwen. Dat betekent het is heerlijk om te leven. Je te ontwikkelen, iets te presteren. Er wat van te maken. Jezelf te verwezenlijken, verkeering krijgen, de liefde beleven, een gezin te stichten als de Heer dat geeft. Dat mag. Geniet maar van alle goede dingen van het leven, of je nou jong bent of oud. Als je veel jaar leeft, een hoge ouderdom bereikt. Geniet er dan maar van. Want dat je een hoge ouderdom bereikt, dat is geen vanzelfsprekendheid. En dat je geniet van het leven, is ook geen vanzelfsprekendheid. Want leven is een kunst. En iedere leeftijdsfase heeft zijn beperkingen. En zijn mogelijkheden waar je mee op moet gaan. Nou, dat kunnen pubers je wel vertellen. Die kunnen aardig met zichzelf in de knoop zitten. Met hun uiterlijk... Met hun emoties. En adolescenten, jongvolwassenen, die kunnen heel wat angsten hebben. Wat moet je dan worden? Kiezen voor een partner? Hoe, hoe ga je nou om met de heer God? Geloof? Discipline? Er zijn er verschillende bij die worstelen met faalangst. En dan die jonge ouders met die kleine baby'tjes. Die s'nachts zomaar gaan huilen. Moet je eruit. Daar moet je mee omgaan. Koortsen. Van alles. En dan overdag die grote verantwoordelijkheden die op je afkomen. En dan die, die ouderen. Die erachter komen dat het leven zo hard voorbij gaat. Als een snel flietende beek. Midlife crisis. En nog ouder die, die zomaar gepensioneerd raken en dan thuis komen te zitten. En denken misschien van nou gaan we nog een paar mooie jaren beleven en dan komen er allerlei kwalen. Of dat er zomaar mensen om je heen weg gaan vallen... Als je kringetje kleiner wordt. Nee, iedere leeftijdsfase vraagt zijn levenskunst. En ze levenswijsheid. Ja, dat licht. Dat is zoet voor de ogen. Maar nu moet je ook denken aan de dagen van de duisternis. Dat lezen we in vers 8. De dagen van de duisternis. Ja, de, de prediker, hij bedoelt de dood. Maar hij durft dat harde woord niet zo te zeggen. Die realiteit zomaar te noemen, want die dagen van de duisternis. die zullen vele zijn, want die eeuwigheid duurt lang. Die eeuwigheid. ik probeer bij stil te staan in mijn studeerkamer. Dat is zo'n verschrikkelijke werkelijkheid. Dat is zo'n afgrond. Die duwen we maar het liefst zo ver mogelijk van ons weg. Maar Prediker wil ons niet aan ons lot overlaten. Hij noemt het toch, voorzichtig, de dagen van de duisternis. Als het je nu ten diepste alleen maar om jezelf ging in het leven, alleen maar om het goede leven. En God had er geen plaats in. Als dat je leven nu was, dan zullen de dagen van de duisternis vele zijn. En dan blijkt al wat in je leven geweest is, ijdelheid. Overal waarvoor je vroeg uit je bed kwam. Waarvoor je laat opbleef tot in de uurtjes van de nacht van nul en geen er waarde. Ja, je hoort het vaak zeggen als uh, iemand ziek is geworden. Alles is nu zo relatief. Waar heb ik het allemaal voor gedaan? Daarom spreekt de prediker nu in vers 9 de jeugd aan. Want die begint gelijk te reageren. Mag je er niks... Mag je dan nooit wat? Moet je dan somber in een hoekje gaan zitten, aan de dood denken? Vreselijk. Ja, dat snapt de prediker ook wel. In een hoekje zitten, dat kan helemaal niet als je jong bent. Als je jong bent, dan beweeg je. Dan zit je vol energie, dan sprankel je. Als je jong bent, dan ben je vol levenskrachten en vreugde. Heerlijk. Ja, jong zijn is heerlijk. Al ben je dat vaak niet eens bewust. En dan worstel je weer met allerlei dingetjes. Later als je erop terugkijkt... dan denk je nou, die jeugd, dat was geweldig. Maar dat jong zijn... dat is vaak ook zo onnadenkend. Zo naïef. Zo impulsief. En die, die prediker... die heeft het daar moeilijk mee. En... Op dit, in dit gedeelte confronteert hij vrij hard. En dan zegt hij, Verblijd u, o jongeling, in uw jeugd. En laat uw hart zich vermaken in de dagen van uw jongelingschap. En wandel in de wegen, uw harten. En in de aanschouwing van uw ogen. Verheug je jongeling in je jeugd. Wees vrolijk, doe maar wat je zin in hebt. Hou maar met niemand rekening. Leef maar je eigen leven. Dat zeggen ze toch vaak tegen je? Ik leef mijn eigen leven. Niet mee bemoeien. Maak het zelf uit. Ik hoop jullie niet. Nu, als dat dan zo is, zegt de prediker: als je het dan zo wilt doen. Weet dan dat God je vanwege deze houding in het gericht zal laten komen. Verschrikkelijke werkelijkheid. Durf ik juist niet te zeggen. Voor God de schepper gekomen. Ja, want je leven is helemaal niet van jou. Je eigen leven leeft. Je leven is een geschenk. En een geschenk met een opdracht. We moeten aan de gang hoor. Ja, die prediker, als hij dat... Misschien vonden jullie mij een beetje emotioneel, maar dat komt door die prediker, want die prediker zelf is wel emotioneel hier. Hij is geraakt. Hij spreekt op een toon alsof hij zo vaak ervaren heeft dat jongeren toch niet luisteren. Dat het hem tussen de vingers doorglipt. Verdriet en pijn klinken door, ja, ik meen hier zelfs bitterheid, cynisme te horen. En toen dacht ik, ja, dat staat er natuurlijk niet. Heeft hij misschien zelf een kind verloren? Of kinderen zelfs aan de waanzin van de jeugd? Opgestookt door de vriendengroep? Met drank en baldarigheid? Je moet zo vaak denken aan die, die foto daar op dat kastje. Jongen, 19 Jaar. Van de nacht van zaterdag op zondag drie uur. Verongelukt. Veel te hard gereden natuurlijk. Drank en flink doen. Zal de details maar besparen. En die ouders. Die ouders die er maar niet mee rondkomen, ja, waren ze maar flinker geweest. Hadden ze maar. In het, in het gericht gekomen. O, oh, duisteringwekkende realiteit. Voor de eeuwige. En dan niet aan hem te hebben gedacht. Doe dan toch de toornigheid wijken van uw hart. En doe het kwade weg van uw vlees. Want de jeugd en de jonkheid is ijdelheid. Dat woord toornigheid kan ook vertaald worden met heftigheid. En het kwade kun je ook vertalen met baldadigheden of jongenstreek. Doe die heftigheid en die kwajongenstreken maar weg. Want als je jong bent, dan moet je op de rem trappen, want anders gebeuren de ongelukken. Want je rijdt zo 50 kilometer harder dan de bedoeling was. Het loopt zo makkelijk uit de hand. We zijn er nu een beetje mee bezig. Maar de sterfte onder adolescenten is twee keer zo hoog als onder lagere en hogere leeftijdsgroepen. Om allerlei redenen. Reageer maar liever niet uit je impuls. Laat je maar niet opstoken door je vriend. Nu komen we bij de tekst.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 Zal je het geduld en de discipline hebben om stil te staan? Gedenk aan je schepper in je jonge jaren. Gedenk, dat betekent niet één keertje, zo van uh, vandaag in de kerk. Maar dat betekent gedenken. Met hem bezig zijn. Hem de eerste plaats geven in je leven. Hij is je schepper. Gebedsleven, persoonlijk gebedsleven. Stille tijd. Gedenk aan je scheppen wanneer het goed gaat. In uw leven. Maar begin er al vroeg mee. Stel het niet uit. Schuif het niet weg. Je zou het eens kwijtraken. Ja, mag, mag de Heer... Je hier en u hierop aanspreek. Hoe is het? Leven wij, leef ik, leef jij, leeft u met hem? Is er een levend gebedsleven? Leef je bij de Bijbel, krijg je, als je nou uit de Bijbel leest, krijg je dan instructies. Wordt je leven dan nog gecorrigeerd? Of is het een plichtmatig lezen, dan gaan we weer verder. Heeft dat woord zeggingskracht in je leven? Laat je zwakker schudden vanochtend. Oké, okay, praktisch. Heeft de schepper invloed op je vrije tijdsbesteding? De keuze van je hobby's? De keuze van je relatie? Ja, nou misschien zegt u uh, ja. Ja, toch? Ja, ik heb de Heer een zeggingschap in mijn leven gegeven. Ja, dat kan. Misschien heb je het wel eens ervaren. Hoe wonderlijk de Heer in je leven kan leiden. Hoe gezegend je werd toen je hem, de schepper, nodig kreeg. En misschien getuigt u het wel. Dat u zegt, ja, ik heb een geweldige vrouw of een geweldige man van de Heer gekregen. Ja, of ik heb een, ik heb een kind van de Heer gebeden. Ik heb, ik heb werk van de Here gekregen, een diploma. Oh, God is zo goed. Het leven met Hem is zo vol. En als dingen tegenlopen, dan zijn er altijd zijn armen om je heen. Hij is hier vakbij hoor. Hij is hier. Zijn armen, zijn eeuwige armen zijn altijd onder je. Altijd een luisterend oor, altijd goede raad, lees maar in zijn woord. Mijn oog zal op jou zijn. Ja, als je schepper door Jezus Christus je vader is, dan is hij niet meer je rechter en het zo'n bevrijd leven hoef je nooit meer bang te zijn. Niet meer bang zijn. Vooruit leven. Toekomst hebben. eeuwige jeugd. Niet in vroeger blijven hangen. Vooruit. Gedenk je schepper. Bij schepper... hoort schepsel... en scheppingsopdracht. Dus de wetenschap tegenwoordig wil af van de schepper... Ze kiezen liever voor een knal of voor een evolutionair proces. Dat het automatisch is gegaan. Dat er geen schepper bij nodig is. En ik zelf heb het vermoeden dat ze dat zo graag willen. Omdat ze zo graag onder de verantwoording van die scheppingsopdracht uit willen. Omdat ze het ook wel lezen iedere dag in de krant. Toch? Hoe we het doen... Ik heb het niet alleen over het milieu en de moordpartij. Hoe het gaat in de wereld. Maar ook over ons. Hoe gaan wij ermee om met die scheppingsopdracht? Met de mens om ons heen. Versta ik. Mijn scheppingsopdracht. Verstaat u uw scheppingsopdracht? Aan het werk? En durven we nou eerlijk te bekennen dat het een puinhoop wordt van die scheppingsopdracht? Dat we er zo'n puinhoop van maken? Dat we God de plaats niet geven die hem toekomt? Dat we God het vertrouwen niet geven die Hij verdient. En dat we niet voor Hem leven zoals Hij dat vraagt. Dat ik, dat wij voornamelijk voor onszelf in de weer zijn. En dat we zo onze schuld voor God dagelijks maar. Iedere dag er meer bij. Door wangedrag. Of onverschilligheid omdat we ons onbereikbaar opstellen. Of onkunde omdat we nooit een letter lezen in de Bijbel. Iedere dag groot. En dat we dat schuldbedekkende bloed van de Heer Jezus zo verschrikkelijk nodig hebben. U toch ook. Ik denk dat het al werkt hoor. Anders waren we er niet eens geweest vanochtend. Het is nou te danken aan het bloed van de Heer Jezus dat we hier zit. Dat bloed hebben we nodig. Omdat we anders aan het eind van ons leven... rechtvaardig geoordeeld zullen worden naar onze werk. Dan zal ik... Ik. Dan zal ik de schuld moeten dragen... Van mijn onverschilligheid. Tegenover de Allerhoogste Majesteit. Tegenover hem die ontzagwekkende God. Ja, waar ik geen woorden voor heb om daar iets van te zeggen. Die mij maakte met een doel waar ik niet aan beantwoord heb. Nee, het is nog erger. Waar ik niet aan heb willen beantwoorden. Gedenk toch. Aan uw schepper. Denk aan je schepper eer dat. Dat klinkt waarschuwend. Dat eer dat, dat is het point of no return. Dat is de grens. Dan wordt het definitief in je leven. Denk aan je schepper. Eer, want dan is het te laat. Eer de kwade dagen komen... En je zo oud bent geworden dat je er geen zin meer in hebt, het raak je niet meer. Dat je zegt van nou, nou, ik kan het er allemaal niet meer bij hebben. Ik, ik, ik laat het zo, ik wil me niet laten verwarren door die dingen. Vaak gehoord. Niet meer onrustig gemaakt willen worden. Het is een waarschuwing. Prediker gebruikt in vers 2 van hoofdstuk 12 het beeld van de regentijd. Eer dan de zon en het licht en de maan en de sterren verduisterd worden. En de wolken wederkomen naar de regen. In Palestina hebben ze maar twee seizoenen. Zomer en winter. In de winter is het donker, veel bewolking en regen. Denk aan je schepper voordat het winter wordt in je leven. Voordat de zon verduisterd wordt. En het licht. En de maan en de sterren. En de wolken terugkeren naar de regen in plaats van de zon. Niet achter de wolken schijnt de zon. Maar de wolken keren terug naar de regen. De ene bui naar de andere valt op je hoofd. U kent dat misschien wel. De ene kwaal stapelt zich op de andere. Je hebt dit niet of dat komt er al bij. Mensen vallen om je heen weg. Een broer, een vriendin. Je kan je huis niet meer goed schoonhouden. Je durft niet meer op de fiets. Je krijgt je eten niet meer voor elkaar. Je moet van tafeltje, dekje of van roeland. De ene tegenvallen naar de andere. En als er dan niets van God in je leven is.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 De ouderdom in de beelden van een groot landbouwbedrijf. Waarvan alles omging, maar nu in de winter er staan daar de wachters te rillen van de kou. En de sterke mannen van het bedrijf, die kruipen in een van de, de kilt. En voor de maalsters valt er geen koren meer te malen. Dat het eigenlijk bij wachters gaat om bevende handen. En bij sterke mannen om benen die steeds krommer worden. En bij maalsters om tanden blijkt nu plotseling... nu de prediker zegt dat de maalsters ophouden... omdat haar aantal gering is geworden. Er zijn nog maar weinig tanden in de mond. Hier wordt de prediker ook gelijk directer. Hij begint over de ogen, hij zegt... En die door de vensters zien verduisterd zullen worden. Het huis kijkt droevig in de winter. De ogen zijn dof geworden, ze hebben hun glans verloren. Er is staar op de ogen gekomen. En de twee deuren naar de straat worden gesloten. Dat is het gehoor. Er gaat zien er oog achteruit. En er is een nederig geluid der maling. Het geluid van de molen verzwakt. De molentje gebit. Zoveel eet je niet meer. Een plakje brood of, of drie stukjes zonder korst. Met een half kopje thee. En vroeger zong je nog wel eens. Maar dat is er niet meer bij. Ik hoorde het pas geleden nog wel. Ik kon zo mooi zingen. Het is helemaal weg. Je stem gaat niet meer. De stem wordt hoog als bij een vogel. En alle tonen worden gedempt, Al de zangeressen worden neergebogen. En naar buiten gaan is een probleem. Helemaal in Israël waar de wegen niet vlak zijn. Niet geasfalteerd. En een hoogte daar vrees je voor. Je bent direct buiten adem. En het verkeer op de weg is zo druk... Je bent te langzaam om uit te wijken en dan komt er een, een ezel langs bepakt en kamelen, en karren en mens. Er zijn verschrikkingen op de weg gekomen, je blijft maar binnen. Het is midden in de winter. Maar de amandelboom bloeit al. Ja, in de landen rondom de Middellandse Zee bloeit de amandelboom in januari, midden in de winter. Zijn takken zijn nog kaal, maar er zit al overal spierwitte bloesem. Prediker gebruikt dit bekende beeld uit de natuur om aan te geven dat je haar wit is geworden. En met moeite sleep je je voort, zoals een zijn achterlijf achter zich aansleept. En zichzelf tot een last lijkt te zijn. Je verplaatst je van meubel naar meubel. Als je maar een beetje houvast hebt, dan gaat het wel. En je kracht is verdwenen. Je hebt geen zin meer. Geen zin meer in eten. De lust is vergaan. Het gaat aflopen. Want de mens gaat naar zijn eeuwig huis. Kijk, nu spreekt de prediker recht uit. Over de mens. De mens gaat naar zijn eeuwige bestemming. Daar waar de eeuwige beslissing valt. En dan zullen de rouwklagers achter de baar de rouwzangen zingen. En rondgaan op de straat. Zoals wij hier door de Ridderstraat lopen. Op weg naar het Van Stolkspark. En dan zal er worden geweend en geklaagd. Omdat er een geliefde is afgestaan aan de dood. Ja... Zo zal het gaan met u, met u en met mij. Onvoorstelbaar, hè? maar ook onafwendbaar. Gedachten die je van je af wil schudden. Als ik naar een begrafenis ga en dan lopen ze langs het graf en dan kijk je in dat graf. En dan denk ik zo vaak, daar zal ik ook eens liggen. Luister toch. Eer dan. Ja, weer zegt die prediker, eer. Voordat. Eer dat het zilveren koord ontketend wordt. Ja, in de Hebreeuwse Bijbel las ik dat die overleveraars van de schrift, die mazoreten, die waren zo aangegrepen door dat woord ontketend. Ze durfden het niet op te schrijven. Ze hebben het in de kantlijn geschreven. Dat doen ze wel meer. Dat noemen ze ketiep keree voor de liefhebber. Je moet niet lezen wat er staat geschreven hoor. Want dat is verschrikkelijk als dat zilveren koord ontketend wordt. En die gouden lamp valt zo op de grond in stukken. En die kostelijke olie van het leven loopt er zomaar uit. En niemand kan dat tegenhouden. Drink zo in de aarde. Niemand kan het meer oprapen of herstellen. Nog één keer dan. Eer dan. De laatste keer, hoor je het? Het is als de laatste slagen. Als de klok twaalf uur slaat. Eer dan dat de kruik bij de put verbroken wordt. Omdat hij, doordat het scheprad breekt. Waarmee die kruik wordt opgehezen en neergelaten tegen de zijkant van de put slaat. En in stukjes breekt. Dat scheprad, dat is een hart. Dat pomp maar. En die kruik is de ademhaling die vol omhoog gaat. En leeg weer in de put. Eer dan. Ja, de ouderdom. Het ouder worden. We vechten er tegen. Scootmobiels, rollators, gehoorapparaten, brillen, kunstgebieden, allerlei voorzieningen. In huis, buitenhuis, trapliften, noem maar op. We verzachten het leed. En dat is, dat is goed. Dat is fijn. Gelukkig. Een pilletje voor de bloeddruk. Eén voor het hart. Iets voor de bloedsuiker. Wat voor de gewricht? Nou, vult u het zelf maar in. Allemaal mooi voor even. Want het zal niet helpen. Want we hebben Christus nodig om ons leven te redden. De Heer Jezus. Hij kan onze schuld voor God bedekken. En alleen hij kan ons leven vervullen. Onze angst wegnemen. En ons zicht geven op zijn heerlijke toekomst. Dat nieuwe rijk wat gaat komen. Van vrede waar geen dood meer is. En pijn en ziekte. En waar alle tranen worden afgewist. Ja, ouderen, misschien kijkt u wel eens verbaasd in de spiegel dat je denkt: Nou, ben ik dat nou? Is dat nou van mij geworden? Met al die rimpels. Denkt u terug aan die heerlijke jeugd? Laten we toch schuilen in Christus. Want Psalm 103 zegt het zo mooi: Hij zal ons leven vernieuwen als van een arend. Dan krijgen we nieuwe veer om op te stijgen tot ongekende hoogte. Eer dan. Het stof weerkeert naar de aarde. Want daaruit is ze door God bij de schepping genomen. Eer dan de geest terugkeert naar God. Want hij gaf het leven aan ons. Hij. En hij spreekt deze woorden omdat hij zo graag wil. Dat u hem serieus neemt. En omdat hij zo graag wil dat u, want u bent zijn kinderen toch, gedoopt. Dat hij zo graag wil dat u deel zou hebben aan dat eeuwige leven met hem. Confronterende woorden om ons wakker te schudden. Word wakker mijn kind. Mijn lieve jongen, meisje. Man, vrouw, ouderen. Word wakker eer dat. Jongens, meisjes, jonge van de gemeente. Hou jezelf niet voor de gek. Schuif het niet voor je uit. Schuif het niet van je af. Opdat je niet verloren zal gaan in het gericht. Aanvaard mijn heil. Zoek eerst het koninkrijk van God, zegt de Heer Jezus. Nou, dan zal de rest, alles, je toegeworpen worden. Want dan word je echt gelukkig. Hoor. Geloof je hem niet? Dan word je echt gelukkig. Zoek het leven bij mij. Bij Jezus. Hij zegt, ik ben de weg. Geen andere weg. Ik ben de waarheid en ik ben het leven. Zoek je heil en je toekomst in Hem. Want de Schepper, je Hemelse Vader, Hij wacht op je. Eer dan. En als Hij nog ver van Hem was, zag Hem zijn Vader.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 En schoenen aan de voeten. En brengt het gemiste kalf. En slacht het. En laat ons eten. En vrolijk zijn. Want deze mijn zoon was dood. En is wederlevend geworden. En hij was verloren. En is gevonden. En ze begonnen vrolijk te zijn. Amen. voorbeden doen voor mevrouw Withaar in de Haselaar. uit de Hazelaar die nog in het Sofia ziekenhuis verblijft. Ze is de afgelopen week geopereerd. En woensdag moet de heer Elten Klooster, Verkavelingsweg 15, voor een hartonderzoek in het ziekenhuis worden opgenomen... We danken de heren voor Anne Maas, die na een oogoperatie dezelfde dag nog is thuisgekomen. Kindje van de dominee. Dan de heer Ten Klooster, Jeet Ten Klooster, Zwarte Water klooster 7. Is enkele dagen in het ziekenhuis te Meppel geweest. Ook hij mocht inmiddels weer thuiskomen. En dan willen we ook de denken aan de ernstige zieken thuis en in de verzorgings- en verpleeghuizen. Waarbij we vooral willen noemen mevrouw Bekendam last in de meente ze is ernstig ziek. We willen ook gedenken de rouwdragende families Grolleman en Rijfkogel. Zullen we binnen met elkaar? Eeuwige God, behoud ons alstublieft, oud en jong. Heer Jezus, geef dat we in uw bloed schuilen, omdat we het alleen niet zullen redden, dat we u nodig zullen krijgen, dat we eerlijk voor u worden. En dat we geen moment meer zonder u verder gaan. Dan wil ik u bidden, Vader, red onze jeugd die geroofd wordt. Door de wereld, het geweld van de wereld. Met, met allerlei praatjes en allerlei bewegingen. Met, met films en, en spelletjes. En, Zoveel en muziek. Heren, red onze jeugd. Red de ouderen die te druk zijn. Die maar voor het jaar door de wereld. Ze hebben allemaal niks om het lijf, Heren. Helemaal niks. Natuurlijk is het belangrijk om voor ons gezin te zorgen. Doe Doel stilstaan, Heren. Red onze ouderen die geen lust meer hebben. Dat ze toch tot u roepen. U hebt dat toch belofte voor. O heren red. Laat uw woord toch niet weggeroofd worden. Verstikt door beslommeringen. Maar geef dat het vrucht mag dragen. Tot in het eeuwige leven. O heren herstel uw koninkrijk. In onze gemeente. In Hasselt in Nederland. In de wereld. We toch beloofd, Heer Jezus, dat dit evangelie van het Koninkrijk rond zal gaan over de hele wereld. En verbreekt u toch de werken van Satan die zich sterk maakt op allerlei fronten. Zegen onze regering daarin. Zegen onze koningin. Zoveel beslissingen moeten ze nemen. Dank u voor christenen in de regering. Wilt u zijn met die jongens in Afghanistan? We bidden u ook voor de zending, Heer God. Wereldwijd. Voor het gesprek met Israël. Voor genezing van Israël. Dat ze gered mogen worden door u, Heer Jezus. Dat u ook eens zien zoals u bent. En niet zoals wij ja, gedaan hebben vele eeuwen aan hen. O Heren, vergeef toch? Zegen uw kerk, heren. het werk van evangelisatie. Van de Broeders Kerkraad in bezoek, van de leiders zonder school en clubs in alle werk. U weet al het werk. Bijbelkussers en... catechese. Heer, wilt u rondom ons zijn? Dan willen we u ook... Bidden voor onze zieken. Voor mevrouw Withaar, Heer God. Wilt u haar nabij zijn? Zie je nabij. Zoals de bergen rondom Jeruzalem. Dat ze niet zal vrezen. Wilt u ook zijn met de heer Elten Klooster? Als hij voor een hartonderzoek moet naar het ziekenhuis. Zegen hem, heer, Verbind hem aan uw hart. Bedankt u voor Anne Maas. Wilt u het herstel ook zegenen? Dat bidden we ook voor de heer Ten Klooster... Hij is enkele dagen in Meppel geweest. Wilt u hem ook weer herstellen? Laat ervaren dat u goed bent, Heer God. En dan willen we u bidden voor al die zieken die ja, er gewoon mee lopen. Of die thuis liggen of zitten. Dat ze vrede nu mogen vinden en dat ze niet bang zijn. Geef u vrede. Ik bid het in het bijzonder voor de mensen in de verpleeghuis. En voor mevrouw Bekendam. Wees haar zeer nabij. Ze is ernstig ziek, Heere God. Geef haar zicht op dat nieuwe wat komen gaat. Dat u een goede God bent. Ja, Heere, wilt u dat aan ons allen geven? Dat we mogen zien dat u zo goed bent. We bidden het allemaal in de vergeving van al onze zonden, Ook vanmorgen weer. En in onze zwakte. In de naam van onze heerlijke Zaligmaker. In zijn dierbaar bloed. Heer Jezus. Amen. Tot slot willen we met elkaar zingen. Psalm 89, vers 7. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Want ze wandelen in het licht van het goddelijke aanschijn. En ze verblijden zich de hele dag. En uw goedheid straalt hun toe. En wat er verder volgt in Psalm 89, vers 7. Zullen we bidden om Gods zegen? De Heer zegene ons en behoede ons. De Heer doet zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over ons en geef ons zijn heerlijke vrede. Amen.